11 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Bij de aanval op een Russische expion in Groot-Brittannië is zenuwgas gebruikt. Dat zegt de Britse politie. De man en zijn dochter raakten zondag zwaar gewond en zijn er nog steeds slecht aan toe. Volgens de politie is het een mislukte moordaanslag. Over een motief is niets bekend. De schoolschutter uit Florida, Nicholas Cruz, is formeel aangeklaagd. Hij wordt verdacht van 17-voudige moord en kan de doodstraf krijgen. De 19-jarige Amerikaan richtte vorige maand een bloedbad aan op een middelbare school. Volgens zijn advocaat wil hij schuld bekennen als hij dan niet de doodstraf krijgt. In Wenen heeft een man met een mes op straat drie mensen neergestoken. Volgens Oostenrijkse media zijn het een vader, moeder en hun volwassen dochter. Ze zijn zwaar gewond. Speciale eenheden van de politie zoeken naar de voortvluchtige dader. Over het motief is nog niets bekend.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 En het weer dan nog. Vannacht klaart het op en koelt het af tot rond het vriespunt. In het noorden is er lokaal kans op mist. Morgen meer wind en regen, af en toe zon en ongeveer 8 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan nu de ANWB-verkeersinformatie. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen knooppunt Prins Klauspijn... en Dorp drie kilometer file door werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is daar een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 Buiten is het 4 graden, binnen zit Rob Trip. Een belangrijk bericht vandaag. Marco Kroon ziet af van rol in The Passion. Dat is dat tv-spectakel van de EO rond de kruisiging van Christus. Hij zou de rol moeten spelen van Barabbas. Dat heb ik even moeten opzoeken. Dat is die misdadiger die vrijgelaten wordt zodat Christus gekruisigd wordt. Hoe zou zo'n telefoongesprek nou gaan, vroeg ik me af. Ja, Marco, we willen je voor deze rol. In de vorige edities hadden we Dave Roelvink, veroordeeld wegens heling... en daarvoor wielrenner Thomas Dekker, geschorst wegens dopinggebruik... en ook de gevallen oud-prof-voetballer Glenn Helder. Volgens de manager van Marco Kroon, die heeft hij blijkbaar... komt het niet uit, bevestigde die vandaag. Ik heb iemand die geknipt is voor deze rol, vanwege deze gang van zaken. Nee, eigenlijk vanwege dit hele project... Ik zou zeggen, een lid van de directie van de EO. Goedenavond en welkom bij dit oog met verkiezingen in Sierra Leone. En ook bij ons, voor de gemeenteraad. Ruben Oppenheimer ging vanavond voor ons kijken in Maastricht. En Sierra Leone, daarvan willen wij weten wat daar gaat veranderen... als er al wat gaat veranderen aan de enorme corruptie bijvoorbeeld in dat land... Onno Blom werkte elf jaar lang aan de biografie over Jan Wolkers... en schreef daarna een boek over hoe dat was. En Huub van der Lubbe krijgt de Lennart-Nijgprijs voor beste tekstdichter. En samen met hem gaan we luisteren vanavond naar wat van die teksten. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 7 maart. Een telefoon vasthouden in je auto is al jaren verboden. Het toestel aanraken terwijl het in een houder zit, dat mag wel. Het bedienen van een telefoon die in een houder zit, die is vastgemaakt op een dashboard, valt niet onder de strafbaarstelling van artikel 61a van het reglement verkeersregels en verkeerstekens. Het gerechtshof in Leeuwarden zet een streep door de boete die de rechter eerder oplegde. De automobilist die de bekeuring kreeg is blij. Kijk, het is 230 euro. Dan kan ik toch, uh, toch een avondje op stap gaan met de vrouw. Is toch wel heel gezellig eten en even een bordeltje doen. De uitspraak is overigens geen vrijbrief om van alles maar te gaan doen achter je stuur. Veel dingen blijven strafbaar, zegt justitie. Slingeren, van richting veranderen, plotseling op de rem staan... Minister Grapperhuis van Justitie gaat hard optreden tegen dat roekeloos rijden. Zijn aankondiging valt samen met de uitspraak van het gerechtshof. Maar de maatregelen waren al gepland. Grapperhaus heeft geen begrip voor roekeloos rijden. Ik ben er helemaal klaar mee. Rijden onder invloed, ongelukken veroorzaken en bellen achter het stuur... wordt allemaal zwaarder bestraft. Er gaat een signaal vanuit. Als je op deze manier uh, een ongeluk veroorzaakt... dan krijg je echt een hoge straf. En dat kan oplopen tot zes jaar cel. Of dat genoeg afschrikt, is nog maar de vraag. Zo'n boete kom je wel weer overeen, maar de bak wil je niet in natuurlijk. Het is een extreem verslavend apparaat. En dan helpt zelfs een gevangenisstraf niet als afschrikking. Dat denk ik niet, nee. Omdat je toch altijd denkt dat de pakkans heel klein is. En over pakkans gesproken. Motorbenders en andere gespuis in België moet rekening houden... met harder optreden van de politie, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Wat wij niet willen is dat die bendes en ook andere criminaliteitsfenomenen onze samenleving komen destabiliseren. Dus zij zullen een harde tegenstrever aan ons hebben. De minister reageert op een grote inval bij de Hells Angels in Belgisch Limburg. Sinds Nederland en Duitsland harde optreden tegen criminele motorbendes, wijken ze uit naar België. Bij de inval gisteravond zijn twaalf mensen aangehouden. Bovendien vond de politie flink wat wapens. Dus het meest opvallende is natuurlijk de raketlanceerder en een aantal vuurwapens, maar dan een aantal steekwapens, boxbeugels... en zo is, is uh, ja, ik denk meer dan vijftig uh, die we gevonden hebben gisteravond. De Woekerpolis-affaire sleept al jaren met rechtszaken. Voor het eerst was er een informatiebeurs nu voor gedupeerden... en dat zijn er flink wat, denken de organisatoren omdat wij weten dat er nog uh, miljoenen woekerpolissen zijn. En met name 50 plussers die hebben een woekerpolis. Bijvoorbeeld met hun hypotheek of als extra potje voor hun pensioen. Maar veel mensen weten wel dat ze een woekerpolis hebben. Maar ze weten niet wat ze daar kunnen doen. Ja, nog steeds weer uh, ja, wandkastje naar de muur gestuurd worden. Want ik weet het nog steeds niet. <laughs> het is uh, verschrikkelijk. Het is uh, al meer dan tien jaar verder. En je bent nog geen steek verder. <laughs> Terwijl de oplossing eigenlijk heel simpel is ontbinden en... Uh Adieu, paraplu, met die verzekering. Dat was Nieuws vandaag op Radio en TV. Ik ben er helemaal klaar mee. <gif> en de krant van morgen, ja, die moet nog beginnen. He. Je hebt ze binnengebracht, Jan, Jan van der Puig. Ja, de kluiskraak bij de Rabobank in Oudenbos in Brabant... dat kan best eens een inside job zijn geweest, staat in de Telegraaf. Er zijn geen braaksporen te zien aan het gebouw... dus mogelijk heeft iemand zich in het bankgebouw verstopt... of iemand heeft hulp gekregen van een bankmedewerker. Bij de kraak zijn vermoedelijk tientallen kluizen leeggeroofd. Een van de gedupeerde eigenaren zegt... dat dat zijn kluis bomvol goud zat. Mijn oude moeder van 89 is helemaal over de rode. Amsterdam heeft een succesverhaal te pakken. Het lukt de gemeente om jonge werklozen van niet-westerse afkomst... een baan aan een baan te helpen. Trouw schrijft dat Amsterdam dat voor elkaar krijgt... door extra lief en extra streng te zijn. Jongeren die bereid zijn om zich in te spannen... krijgen langdurig en intensief begeleiding. Amsterdam heeft 150 van dat soort jongeren begeleid... Tweederde van hen heeft nu werk of is terug naar school. In het Nederlands Dagblad het geheim hoe bibliotheken... meer klanten kunnen trekken. Schaf de uitleenboetes af. Twee jaar geleden begonnen ze daarmee in de provincie Groningen. De daling in het ledental stopte meteen en nu is er een stijging. Die boete was ergernis nummer één, zeggen de bibliotheken. En morgen staat Peter Matze voor het eerst voor de rechter. Dat is de Duitse uitvinder met zijn duikboot... die terecht staat voor de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall. Het AD sprak met een goede vriendin van hem. Camilla Swensen ze kon het eerst niet geloven. Ik bleef hem verdedigen, zegt ze. Dit kon hij niet gedaan hebben. En toen de politie het afgehakte hoofd van Kim Wal vond... besefte Swensen hij heeft keihard gelogen. Die rechtszaak gaat zes weken duren. Het wil nog niet zo lukken met meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven. En dan heb je een vrouw aan het hoofd en dan ben je er nog niet. In de volkskant: de ervaringen van Christel Groeneboom... directeur en eigenaar van een containerbedrijf. Aan de telefoon wordt er nogal eens gevraagd naar meneer Christel. En ook denken mannen dat zij de kantinejuffrouw is. Een vertegenwoordiger in heftrucks adviseert de directeur... technische beslissingen over te laten aan mannen. Dit kunt u niet weten als vrouw. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendblad. Was dat een Roland Slow. Ja, verkiezingen zei ik aan het begin van het programma al. In uh, Sierra Leone waren vandaag presidentsverkiezingen en uh, Baba Tarawali is schrijver, freelancejournalist, is geboren in Sierra Leone. Goedenavond. Goedenavond. Um, eerst even, hebben die verkiezingen heel erg geleefd? De, de, de, borrelde dat en, en enorm, leefde dat enorm. in het land? Uh, het is net alsof we uh, leven en dood, want uh, je moet je voorstellen. De huidige partij is tien jaar aan de macht. Hè? En dat betekent tien jaar. De oppositie heeft gewoon niks. Ze moeten wachten tot na tien jaar. Die hebben tien jaar moeten wachten tot ja. vandaag. Dus als je verliezer bent. Dan is iets klaar met jou. Er is geen leven naar de politiek. Hmm. Hier bijvoorbeeld hebben we Balken en de kok. Hè? Hmm. Als ze klaar zijn. Hebben ze grote banen bij de grote bedrijven. Daar niet. Politiek is het eindstation. Ja, dus dan heb je ook echt wat te verliezen. Ja. Als je ja. daar de verkiezingen dus verliest. Daarom is het echt vechten. Hm. vechten. Zeg, even over het land zelf, hè? want dat weten misschien, denk ik, niet veel luisteraars. Hoe staat Sierra Leone ervoor? Economisch bijvoorbeeld. Nou, is heel slecht. Het land is eh, een paar maanden geleden voor die verkiezingen failliet verklaard. En eh, enorm corruptie. Terwijl het land heel rijk is. Denk maar aan alle grondstoffen. Diamant, goud, zilver, bauxiet, Zit er in principe ruta, allemaal. Zit allemaal ja. daar. En uh, ja, de, de, de elite. Zij profiteren enorm daarvan. Wat, wat mer waar merk je die corruptie aan? In de... Gewoon in het dagelijks leven? Nou, je moet je voorstellen als een president ziek wordt. Die wordt uh, gevlogen naar Amerika om uh, naar het ziekenhuis. Dus als je echt een land vooruit is. Als jij als ambtenaar ziek bent. Je moet niet uit het land gaan, dan vertrouw je je eigen mensen. Vertrouw je je eigen gezondheidszorg. Dat is niet het geval. Hmm. Dus je ziet gewoon dat het, de elite hebben de mogelijkheid om weg te gaan. Ja, ze drinken allemaal to water. Ja, gewoon mineral water drinken ze allemaal. Sommigen gaan douchen zelf met water. Niet uit de kraan, want dat is voor de armen. Hmm. Dus je ziet een, een enorm verschil tussen arm en rijk. Ja. En als je arm bent, als je niet veel geld hebt, waar merk je dan, hoe, hoe, hoe loop je tegen die corruptie aan? Nou, als je, als, je, als je arm bent, je moet zo denken dat de mensen die arm zijn eten één keer per dag. Of misschien helemaal niks. Die zijn erg, erg arm. En uh, ja, en ze kunnen niet hun kinderen naar school brengen. En uh, ze kunnen gewoon niet meer profiteren van, van, van de welvaart. Uh, mm. van, van, van, van de rijkdom die het land heeft. Ja. Maar en, corruptie wil, zou betekenen dat je ook geld moet geven om dingen voor elkaar te krijgen, natuurlijk. Ja, ja, dat, dus, dat, maar als je arm bent, heb je dan geen geld natuurlijk. Nee, maar dan ben je de, ben je de pechvogel. Mm. Ja, als je arm bent... Dus dan kan je helemaal niks. Dan kan ga, je regelen. Ga, ga je gaat helemaal niks. Willen. Als je nee. arm bent, ben je echt... echt ja, het nee. is, gewoon, is gewoon niks. Dus jij zei, die president heeft tien jaar dus uh, op zijn stoel gezeten. Ja, tien jaar op zijn stoel wat gezeten. Wat heeft hij gedaan voor het land? Nou, hij heeft volgens zijn, de mensen die hem steunen... enorm. Heel veel mensen die hem steunen. Zij denken dat hij uh, heeft de weg hè, gemaakt. Dankzij de Chinezen. Dus zij hebben de Chinezen naar het land gebracht... Hmm. en zij maken de wegen. Ja, letterlijk de, wegen aangelegd. Ja, en dat ja. Soort dingen. gewoon de asfalt, alles wordt gewoon gemaakt. En dat is ook gebeurd. Ja, fantastisch. Maar dat klinkt goed. Ja, geweldig. Ja. Daar ben ik ook trots op. Mm -hmm. Als ik terug ga en rij ik gewoon op de weg... dan denk ik, wauw, wat een ja. verschil. Maar dan zou ik zeggen, opnieuw kiezen die president. Mensen denkt. willen eten. Ja? De wegen, dat zijn, dat zijn luxe problemen. vinden heel veel mensen. Dus er zijn wel wegen, maar er is geen voedsel. Ja, er zijn wel voedsel, maar ja... Mensen kunnen dat niet betalen. Maar dan zou ik zeggen, dan gaat die president verliezen. Nee, hij gaat niet verliezen. <laughs> nou, kijk, De huidige president gaat niet meer doen, Maar zijn partij... Ja, zijn partij. Ja, en hij heeft iemand, euh, zijn rechterhand, euh, heeft er iemand gezegd... Nou, jij gaat het doen. En euh, die man die moet zorgen dat hij... Euh, ja, zijn legacy. Eh, wat, zijn nalatenschap, Die moet gewoon verder. Dus hij doet alles aan om te zorgen dat die huidige uh, de man die, uh, hm. die, die. Maar hoe winnen. kan het dan dat die, die dat die partij die verkiezingen weer gaat winnen? Ja, dit zit echt in de, in de geschiedenis van het land. Kijk, je hebt twee grote partijen. Twee grote stammen. Je hebt de Timni, Noord-Sierra Leone en West-Sierra Leone. Daar zitten ze enorm. En je hebt de Mendes. Zij zitten in de oosten van Sierra Leone en de zuiden van Sierra Leone. Die grote partijen van, vanaf onafhankelijkheid. Zij aan de macht. Ze wisselen aan de macht. Hmm. En, uh, dus mensen stemmen niet op partijprogramma. Uh, mensen stemmen op stam. Ja. En dat team... is al jaren zo. en Dat blijft dat is jaren zo. Maar dan kan je de uitslag eigenlijk uittekenen. En als je weet wie de meeste mensen heeft van zo'n stam... Klopt. dan gaat de verkiezing winnen. Ja, vijf jaar geleden, de vorige verkiezing, kon je dat uh, doen. Maar nu, omdat er uh, zoveel sterke mensen zijn... die zijn allemaal opgestaan om mee te doen... dus je hebt ook in het noorden en het west... Eh, politici die zijn daar opgestaan... Die zeggen, wij willen ook de macht. Hm. Dat betekent, brokkelen van zijn basis. Ja? Want hm. je hebt de, de partij die groot is. Dus als je vier mensen van nou die partij, van nou die stam, allemaal opstaan om president te worden, ja, ja. dat betekent de stem wordt verdeeld tussen de vier. Ja, dus jij weet niet meer, zeker eigenlijk, wie nee, die het. verkiezingen gaat winnen. Nee, dat van is vandaag. spannend. Omdat ja. dit is de eerste keer dat het zo spannend is, dat zoveel mensen, want de vicepresident die hij heeft ontslagen, een paar jaar geleden, die doet ook mee. He, je hebt ook iemand in zijn eigen partij die ook opstaat. Ik doe ook mee. Je hebt een jonge een, een vent die opstaat. En er is enorm beweging. En, en zit er eentje tussen die echt die corruptie zou gaan aanpakken? Ja, die, die man van Kande Jumkela. Hij is de oud-baas van Unido. Dat is United Nations uh, Investment Club. Het is een VN-groep. Ja. Hij heeft zijn banen ja, afgezegd. Opgezegd, want hij zei: wil proberen Ik wil president te worden. Ik wil president worden, omdat ik wil het land. Uh, ja, nee. of... En die wil het aanpakken. En zou die kunnen winnen? Nee, <laughs> ik ben bang van niet. Waarom Helaas. Niet? Uh, omdat uh, hij steun van veel uh, elite en veel uh, hoogopgeleide mensen. En ook veel mensen in de diaspora, mensen als ik en heel veel ja. anderen die hier zitten. Kijk, de eerste uitslag Iwa heeft net op Facebook gezegd. Dat de uitslag uit Europa. Hè, hij is de winnaar. Ja. Want heel veel mensen die hier zijn. Zeggen... Maar jullie bij elkaar zijn niet met zoveel dat je een president kan laten. Nee, hebben. nee, nee. Maar, nee. maar ik, ja, ja. Ja. Ik, ik, ik zit ook enorm in de... Kijk, ik, heb, ik, ik, ik zou, als ik daar zou stemmen. Waarschijnlijk zou ik op hem stemmen. Ja. We moeten afronden, maar uh, er wordt nu gestemd. Hè? Ja. Jij zei van tevoren ja, in het donker zonder dat er elektriciteit is. Hè? Ja. ja. Nee, maar ik vroeg me van tevoren al af. Hoe groot is de kans dat er eerlijke verkiezingen worden gehouden... in een land dat door en door corrupt is? Nou, als dit eerlijk zou verlopen, dan is het echt een wonder. <laughs> ja, ik moet echt... Eer... Kijk, er zijn zoveel dingen nu gaande. Ik heb zoveel eh, films gezien van ochtend. Dingen die zijn niet, gewoon niet goed gegaan. Het is echt... Ja, het gaat niet goed. Dus ik denk dat het, de houdige partij die doet alles om te zorgen dat ze winnen. Wanneer ja. denk je dat we de uitslag weten? Gaat het nou, heel ik denk, lang duren ik denk in, het, in het weekend. In het weekend. In het weekend. In het weekend. Ja. En mijn grote vrees is dat kijk de oppositiepartij leider... die was net omringd door politieagenten. Ja, die was net... Uh, ja. Iedereen was bang dat het gaat uh, het escaleren waardoor nog geweld komt... Daar ben ik bang voor. Oké, okay, goed. We gaan het afwachten en het horen dit weekend. Dankjewel voor je komst. Nog. Geen dank. Oké. Okay. Dankjewel. Vanavond. avond. Zijgen, ze dus doen het toch, moet je maar denken. Jou en jij mij van De Dijk. Zanger Huub van der Lubbe heeft de Lennart-Nijgprijs... voor beste tekstdichter gekregen. Hij staat ook in het theater met Wat speelt... waarin hij liedjes zingt en de verhalen achter de liedjes vertelt. Goedenavond, Huub van der Lubbe. Goedenavond, Rob. Bij deze nog van harte gefeliciteerd, namens ons allemaal. Ja, dank jullie wel. Ja, jij komt uit die voorstelling hè, waarin je ook een en ander aan tekst uitleggen doet. Dat willen we straks ook een beetje met jou gaan doen. Eerst even, het is een prijs voor beste tekstdichter. Hè? Zit er voor jou een verschil in uh, dichterschap en songtekstschrijver zijn? Hoe moet ik dat zien? Um, ja, nou ja, ff, uh, er zit natuurlijk een verschil tussen tekst dichter uh, voor een lied en, uh, en een poëzie uh, op zichzelf schrijven. Ja. Uh, een, een, een liedtekst is uh, eigenlijk nog niet af. Ja, mm. Die wordt af door de muziek die eronder komt en het argument wat erbij komt. En uh, dat doe je dus met... In ons geval, uh, ja, met meerdere mensen, in het geval van de dijk. Ja, en, en hoe is het uh, dan? de dat doe je gewoon op je, in je eentje op je zolderkamer. Ja. En dan ben je klaar. Maar er, er maar, zijn dus teksten die je schrijft... zonder dat je er muziek bij in je hoofd moet hebben... en andere dan wel? Ja, ja, ja, ja. Maar zo strikt dicht het ook weer niet, hoor. Nee? Want uh, ik heb ook wel uh, teksten geschreven... Uh, die ik dan uh, maakte als, ja, als poëzie... of als, in ieder geval als een, als een verslag van, uh, van hoe ik me voelde... zonder dat ik daar muziek bij dacht. En dan uh, las ik dat voor aan de jongens van de band ja. in de auto... Uh, om, uh, om ze duidelijk te maken van... Uh, nou, uh, als ik vreemd doe, komt het hierdoor. Ja. En dan zeiden ze van... en uh, dan zei Nico, de gitarist, van... Nou ja ik wil, die, ik wil die tekst toch wel hebben. En dan zei ik tegen Nico... Ja, maar, uh, Nico, uh, het, ik heb niet eens een refrein. Oh, nee, dat maakt niet <laughs> uit. Uh, geef maar. En dat werd bijvoorbeeld niemand in de stad. Hey. Uh, uh, een van onze meest ja, bekende en iconische nummers. Ja. Ik zou in die theatervoorstelling... Uh, vertel jij hè, de verhalen achter de liedteksten. Um, we hebben hier wat dingetjes klaarstaan. Dus laten okay. we eens naar de eerste luisteren. Ik wacht op wat gaat komen. Nou ah ja, die zit in onze hoofd euh, gegrift eigenlijk hè, van ons allemaal. Van wie, ja. kreeg, van wie kreeg jij een bloedend hart? Oh ja, van mijn vrouw. Ja, dat was uh, Teuntje. Mijn eigen vrouw. Maar het is minder dramatisch dan je denkt. <laughs> hè? Want uh, ze was gewoon een weekendje weg naar... Uh naar Limburg met een vriendin. Maar dat gaf mij de gelegenheid om uh, in alle rust me voor te stellen... dat ze echt weg was. Kijk, het punt is, als je, als je een tekst gaat schrijven... Uh, over je verdriet wat werkelijk speelt op dat moment... dan wordt het meestal larmoyant en tranentrekkend en, en te sentimenteel. Maar je, je, moet de momenten, je moet de momenten kiezen en benutten. Nou, in dat geval, mijn vriendin was uh, een weekendje weg... En ik dacht van, nou, nu ga ik me heel hard voorstellen hoe het zou zijn als. Ja. Nou, dat is bloedend hard geworden. Ja, wat zei ze toen ze dit hoorden? Ja, dat vond ze... <laughs> we zijn lekker aan het eten. <laughs> ja. Op voorhand van, ja. uh, van het succes. Ja. ja, mooi. We doen er nog één. Laat we ja, oké. Okay. Kom op. Oh ja. Ja, dat is ook een... Ja, dit, nou ja, kijk, deze is ook eigenlijk zoiets. Um, je zou zeggen, uh, het, is een, het is een soort uh, een lied, een troostlied, een steunlied aan, aan, aan iemand. Of. En zo is het ook. En zo moet het vooral ook uh, begrepen worden. Maar de oorsprong daarvan ligt bij, um, bij uh, ja, een soort ritueeltje dat mijn dochter en ik hadden. Toen ze één, twee jaar was, uh, ik haalde haar dan uh, s'nachts nog even... voordat ik zelf naar bed ging, haalde ik haar uit bed om haar te laten plassen. Mm -hmm. En dan, uh, dan, uh, nou, dan uh, legde ze er armen om me heen en dan uh, tilde ik haar zo naar de pot toe. En dan, ja, ik zei altijd, hou me vast, hou papa maar goed vast, hou papa maar goed vast. En dan voelde ik haar handjes zo op mijn schouder kloppen. En ja, dat was... Nou, dat, dat was de aanleiding. Ja, wat mooi. Want wij horen dat. En wij denken dat gaat over iets groots natuurlijk. Een lead, ja ja, steun, ja maar dat of, is ja ja, ja, ja, ja. Nou ja, het, zo, zo is het natuurlijk ook op een bepaalde manier wel begonnen... ten aanzien van Mira. Maar uh, zo, werkt, zo werkt tekstschrijven nou eenmaal. Als je, je moet iets... Uh, uh, uh, ja, je komt op een idee en vervolgens... Uh, ik, nou, ik praat over hoe ik het zelf doe, maar dan... Ja, dan ga je nadenken over hoe, hoe je dat een, een soort uh, ja, hoe je dat kan uitvergroten zonder ja, hoe je dat in algemenere zin kan. Uh, ja, kan en dan breng jij daarmee een gevoel over dat bij ons binnenkomt, natuurlijk. Ja, ja, ja precies. Ja. En ik, en, en, kijk, ik. Ik vermijd ook altijd... Uh, ik had ook in het geval van... Mijn dochter had ik haar bij de naam kunnen noemen. Mira, hou me maar goed vast. Maar dan sluit je een heleboel... Ja. <laughs> dan sluit je een heleboel publiek uit. Ja, je moet het heleboel niet namen dicht, noemen. Je, je moet die deuren ja, ja. open houden. Ja. Hey, ja. We hebben er nog eentje. Deze. Oké, okay, kom erop. op. Ik zou beter moeten weten. Ah ja. Ik kan maar beter gaan. Ik wil je wel vergeten. Huub, ja. nog even los van waar dit over gaat... dat iemand anders jouw tekst zingt. Hè? Dat is Frederik Spicht, hè? Hoe ja. is dat eigenlijk? Ja, geweldig. Ja? ja, ik vind dat geweldig. Ik vind, uh, ja, in, uh, ik vind het sowieso hartstikke leuk als mensen het doen. Want dat, dat zijn liedjes. Die, die zijn er uiteindelijk voor iedereen... En uh, nou, in het geval van Vree... ja, ik ben dol op Vree, dus... Uh, oh. ja, dat is super. Maar in het geval van uh, Solomon Burke... Ja, ja, tjonge, dat is toch... dat is, dat het. is toch een, een icoon. Ja. Dat is een, een, een kortvader van de soul. En als en, die jouw dingen zingt. Ja, ja. Nee, en, en dan was hij nog, was hij, nog uh, hij, hij zei tegen mij... Van, ja, je moet, er eventjes, je moet er even naar Amerika komen om ook eventjes mee te zingen... Nog en een paar regels in te zingen op die plaat van jullie. Want anders, hij vond het zielig voor mij. En ik zei, nee, nee, Solomon, alsjeblieft. Ik was alleen maar, kijk, zoals hij die liedjes zingt... ja, dat kan ik niet. Nee. Dus ik was alleen maar... Poep trots en, uh, en uh, ontzettend blij en uh, ja. Uh, hey, wil dus ik deze vind deze het nog leuk als andere de mensen. Deze hebben we nog een. Ja, ja, ja. Ja, ik, deze heb ik gemaakt uh, na een... Uh, ja, na een, uh, uh, ja uh, mijn vrouw en ik, we hadden uh, een hele mooie uh, liefdesnacht. En uh, met de daad en alles en zo. En aangezien um, ja, de, de geslacht... Ja, het klinkt zo toch Nee, vertel het maar. Nee, maar uh, dat is ook... Uh, nou ja, de, de, een, een begrip daarvoor is... het wordt ook wel uh, de kleine dood genoemd. de petite morte. Je, ja. je sterft. Je sterft tijdens de daad. En, en nou ja, we hadden zo'n mooie uh, liefdesnacht... Uh, dat ik echt het gevoel had van... nou ja, uh, het zou me niks uitmaken als het nou dood ging. En toen realiseerde ik me... Uh, uh, uh, nou ja, oh ja, dit is natuurlijk de kleine dood. En uh, la petite morte. Dus... Nou ja. Dood in Dat haar is... armen, doodgaan en opstaan in een t-shirt van haar. Ja, ja. in zo'n wilde nacht... Uh... Ja, er vinden ook allerlei persoonsverwisselingen plaats. Jij gaat in de ander en de ander he, he, die, die gaat om jou heen. En, nou, hetzelfde gebeurt met kleren. Dan, nou ja, afijn, dit, dit was mijn idee erbij. Ja. ja, ik hoor het je ook vertellen in het theater. Heb je het vanavond ook verteld, dit of niet? Of is dit speciaal voor jou? Nee, nee nee, nee, ja. nee, nee. Het is hier uitgezocht. Ja. Hey, nog één. Ja. We gaan nog even door. Oh, ja Ja. Maar ik kan van je houden. Zoals niemand anders kan. Tekst. Waarin veel mannen zich herkennen, misschien wel ook, hè? Ze ja, wel, uh... zeker. Ik heb, dat, ik heb naar aanleiding van deze tekst ook uh, vaak gehoord van uh, een man die naar me toe komt. en die dan zegt: van, Hoe wist je dat? Dat gaat over mij. Wat <laughs> ja. Nee, ja, ja, zeg je nou, dan? Ja. Ik zei, nou, dat is heel mooi dat het over jou gaat. Maar het gaat ook over mij. Het gaat kennelijk over mannen in het algemeen. Ja. Ik, ik schreef deze in... Uh, even kijken, ja, 30, 29 jaar geleden. Dat weet ik nog. Want uh, mijn dochter Mira, onze dochter Mira, was één. En mijn vrouw die werkte toen bij het Noord-Nederlands Toneel in Groningen. Dus ja, ik moest toen mee om ja, ook voor Mira te zorgen. Maar we zaten daar in een, een, ja, een benauwd huisje. En ik vond, ja, ik vond het niks. Ik voelde me verstoken van alles en iedereen. Ik kon niet, me, ik kon niet muziek maken met de jongens. Ik voelde me echt nergens, nergens goed, goed voor. voor ja. En toen, uh, toen heb ik van mijn shit een hit gemaakt. Door de, <laughs> zeg, dus, en die dochter dan. dus, over wie we het net hadden op dat potje... dat is dan nu die vrouw ja. van 30 31. Die is 30 nu, ja ja. ja. ja, mooi. Heb jij een periode gehad waarin dat schrijven niet goed ging? Want dit, als je dit allemaal achter elkaar hoort... dan werkt dat de indruk natuurlijk... alsof je dat allemaal maar uit je losse pols schudt. Nee, dat, nee, dat, is, nee kijk, dat is een misverstand, hoor. Dat, uh, schrijven is uh, hard werken. Ja. Alleen, ik vind het ontzettend leuk. Dus uh, het, is geen, uh, het is geen straf, helemaal niet. En uh, je moet het organiseren voor jezelf. Uh, dus uh, je moet je er ook te, toe zetten. En uh, de tijd geven. En dat het de ene keer uh, beter lukt. En de andere keer, Ja, dat hoort er ook bij. Ja. Dan moet je je niet door laten deprimeren. Wat het is je? vaak ook... Ja, sorry. Nou ja... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Kijk, als je de ene keer denkt van uh, nou, ik, uh, ik, ik zat lekker achter mijn bureau en ik, uh, ik dronk er twee biertjes bij en toen ging het precies goed. Als je dat dan de volgende dag uh, weer probeert te doen op diezelfde manier, dan lukt het niet meer. Het, je moet ook weer steeds je eigen nieuwe omstandigheden creëren. Okay. En hey, dat is ook leuk, dat ja. is ook leuk. Oké, okay. Huub, dankjewel. Wat speelt, uh, loopt tot en met juli over de tekst. Nee, nee, nee, nee, oh, nee hoor. Verkeerd? Want dit is maar een hele korte tour. Uh, we hebben nog... Uh... We hebben nog twintig optredens te gaan. Ja. En het is tot half april. Oké, okay, dus en, uh, moeten Er zijn nog maar gaan. enkele kaartjes ja. voor in de Kleine Comedie. Daar staan we nu in morgen en morgen of overmorgen en dan. En uh, verder nog in Apeldoorn ja. en in het Zaantheater en in Kunstmin en Dordrecht. En voor de rest is het overal uitverkocht, okay. dus we boffen. Nou, oké, okay. hey, dat wordt dringen om er nog bij te komen. Dank je wel ja. voor nu. Okay. Ja, dank je wel, Oké, okay, Dank je wel voor het leuke gesprek. Everyman a king, een gouverneur van, ik dacht, Louisiana... ergens in de jaren twintig. Randy Newman, met dat campagnelied. Te gast is hier Onno Blom, de biograaf van Jan Wolkers. Goedenavond, Onno. Rechtstreeks, Goedenavond, vanaf jouw eh, boekpresentatie... waar we het over gaan hebben, jouw boek over... ik zou maar zeggen, de making-of van die biografie... zou jij een stukje willen voorlezen, want je hebt het hier voor je. Ja. Dat wil ik. Ik denk niet dat hij zal stoppen met spoken... Zijn leven en het mijne zijn verweven geraakt. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. In mijn dromen voer ik gesprekken met hem. Hoor zijn slepende stem. Hé? Ja. En dan laten wij aansluitend die stem zelf nog eens even horen. De doodzaal vlinder. Pers van onsterfelijkheid. Brandende liefde. Geen een van die boeken heeft ooit een prijs gekregen. He, dus ik, ik voel me geschoffeerd gewoon. Door die prijs. Ik denk... Wat is er met me gebeurd? Ben ik ineens slecht gaan schrijven? Heb ik gepleegd met een van de mannelijke of vrouwelijke juryleden? Heb ik geld aan ze overgemaakt? Ik heb op mijn gierenboekje gekeken, maar ook dat was niet waar. Dan denk ik, ja, wat is dat? Wat is er aan de hand? Ja, dat is een stukje uit het journaal, hè? Ja, ik, weet, je, het, ik het weet precies Dat voor jouw boek ook. Zeker. Ja, want ja. welke prijs was dat? Die uh, dit was volgens mij Constantin Huygens... Ja. Uh, die geweigerd werd uh, door, uh, door Wolkers. Daar was hij aangebrand over, hè? wilde hij... niet? Ja, hij wilde die, die prijs niet hebben. Hij vond het te laat en uh, te weinig. En hij heeft toen een fabuleus toneelstukje opgevoerd. trok Bij... die boeken uit die kast, hè? Ja, Hugo van Rijn was volgens mij ja. de interviewer van het journaal. En die, uh, die moest plotseling opstaan, want Wolkers <laughs> stond ook op. En de cameraman en interviewer achter hem aan naar de boekenkast. Ja. En toen trok hij dus het ene beetje werk daar het al te kasten ja, ja. ja dat is fantastisch ja, een van de dingen die jij beschrijft in jouw boek oh, nou, ik zei het het is de making of eigenlijk van die biografie dat is een project waar je elf jaar aan hebt gewerkt ja is dat iets dacht ik toen ik dat hoorde dat jij daar een boek dan weer over schrijft waarvan je moet afkicken uh, ja, dat kan ik eigenlijk nu nog niet vaststellen, want ik ben er nog steeds mee bezig. Ik zit dus er middenin. Ik zit er, ik zit er nog uh, middenin, maar het is, uh, het is inderdaad wel een gek moment... als je na die elf jaar het laatste woord uh, schrijft van, van zo'n zo zo boek. Wist je waar je aan begon, elf jaar geleden? Absoluut niet. Nee, ik, wist, ik, was, ik was eigenlijk heel naïef. Um, en het, het grappige is dat toen ik met Wolkers de afspraak maakte dat ik dit ging doen... En eigenlijk heeft hij mij daar uh, toen voor gevraagd. Ik ben naar het eiland gekomen en uh, we hebben die, die, die afspraak gemaakt. En hij besloot het. En hij wist ook al veel beter wat mij te wachten zou staan dan ik. In het allereerste interview wat hij aan NRC gaf... over uh, het naar buiten komen van het nieuws dat ik zijn biografie zou schrijven... zei hij, arbe, oddo, bloed, en traden zullen over zijn rug lopen... En, en had hij gelijk in? had hij gelijk in. Ja. En ik wist dat niet. En hij zei het ook omdat hij wist wat een gigantisch archief... hij had aangelegd over zijn eigen leven. En wat ik daar allemaal in zou aantreffen. Ja, want het idee was natuurlijk dat jij samen met hem... daar ook natuurlijk in zou duiken. Maar het tragische is dat hij ja, eigenlijk al dood was. Voor je daar goed en wel met hem oh. samen aan had kunnen beginnen. Ja, zo is het. Wij hadden afgesproken... we gaan samen dat archief in... en dan halen we daar de documenten uit die we daar aantreffen. En ik uh, interview hem, zou hem dan interviewen over wat we daar zagen. Want van veel van die uh, schetsen, aantekeningen, brieven... wist hij alleen uh, de achtergrond. Hm. Maar zover is het nooit gekomen. De eerste keer dat we dat zouden doen... Zeide die afspraak af en draaide het ziekenhuis in en een paar dagen later was hij overleden. Ja. Dus dat archief. Hij heeft heel veel bewaard is dus blijkbaar. Hij heeft waarom was dat eigenlijk elke snipper bewaard. Ja, waarom? Omdat ik ben tot de conclusie gekomen dat Wolkers als het ware zijn eigen biograaf was. Hij was gefascineerd door zijn eigen leven. Hij wilde alle feiten, alle dingen die daarmee te maken hadden, uh, om zich heen verzamelen en hij bouwde daar zijn romans op. Hmm. En daarom had hij zo'n uitstekend archief. En hij ging naar de, daarin dus ongelooflijk ver. Hij heeft dus zelfs bandjes opgenomen ja. met mensen uit zijn ja. directe omgeving, terwijl ze niet wisten dat die bandopnames gemaakt werden. Ja, krankzinnig. Ja, ja. Nou ja, het is niet. Het is, je, je kan je afvragen of het moreel uh, helemaal aan de haak is. Ja, maar, het, maar is het is toch heel raar? Het je... is, het is, bizar. Het is dus, bizar. Ja, maar gesprekken met wie? Met, met, met, met vriendinnen nou, van hem? En... Wat, uh, ja, dat. Hij heeft bijvoorbeeld met uh, Annemarie Nauta, de, de, de vrouw die uh, model staat voor Olga, Turks Fruit. drie uh, lange gesprekken gevoerd uh, um, in het uh, atelier in de Zomerdijkstraat waar zij uh, samen hebben uh, geleefd. En de, daar stond de band mee te draaien. En dat materiaal heeft hij uitgewerkt, uitgetikt, van aantekeningen voorzien. En ik, kan, ik, ik kon in het archief zo volgen hoe hij daar dan Turks fruit opbouwde. En jij spoort je vrouw op, jij praat ook met haar. Zeker. Dus jij weet heel veel, enorm intieme dingen ook, die allemaal besproken dat, zijn. Dat is een lastige kant van de zaak Rob, Want je komt aan bij iemand en je weet zoveel meer over haar. Dus je weet zelfs meer over over haar dan je soms van je van je eigen geliefde uh, weet en dat is, dat is best pijnlijk je bent natuurlijk als biograaf in zekere zin altijd een voyeur maar dan wordt dat wel heel schrijnend duidelijk ja en ja, nu nu nu stokt natuurlijk tot in het extreme van dat je dat zij weet dat jij allemaal dingen gehoord hebt die zij met hem besproken heeft ja en dat gaat hoe intiem ging dat eigenlijk Um, je bedoelt de gesprekken die ja. ik dan met, met, met hem voerde? Nee, of nee, met, met, horen... met, ja, nou, heel intiem. Hij vroeg haar echt hem van het lijf. Een psychiater zou het hem niet na hebben gedaan... Uh, en hij was natuurlijk ook echt uh, door bepaalde onderwerpen, met name de, de, de seks, ja. uh, geobsedeerd. Een ontoonbare en, seksuele drift, he, die hij door het hele Daar hij op door. Daar vroeg hij op door. Hij is ook een, een, een, een bandopname met zijn zuster Janna, met wie hij dan bijna naar bed zou zijn gegaan. En die scène, die, die gebeurtenis, daar komt hij dan alsmaar op terug. En dan vraagt hij om haar commentaar. Janna wist niet dat dat gesprek werd opgenomen. Nou, wilde iedereen eigenlijk uit zijn leven die jij wilde spreken... ook praten met jou toen, toen ze hoorden dat jij hiermee bezig was? Uh, bijna, bijna allemaal wel. Um, ik was bijvoorbeeld verrast dat uh, Annemarie Nauta het wilde doen. Die was op een bepaalde manier zelfs uh, opgelucht... dat ze een keer kon spreken, haar hart uh, kon uh, luchten. Ja. Um, uh, Eén zus, de jongste zuster van, van Wolkers, Annelies... is nog in leven, die, die wilde niet praten. Um, en ze zei dat dat kwam omdat ze Jan niet veel mee had gemaakt. Maar ik denk dat de echte reden was dat ze bang was dat haar familie ook te schande zou zijn gemaakt. Zij is nog streng gelovig. Ze kon zich eigenlijk niet met het wereldbeeld van, nou, van Wolkers. Dat kun je niet krijgen dan natuurlijk als je kijkt wat hij heeft gedaan en wat hij heeft gezegd. Nou, ik denk dat zij dat heel moeilijk heeft gevonden. Ik denk ook dat ja. ze van hem heeft gehouden. Er zijn allerlei dagboekaantekeningen waar dat uit blijkt. Maar ik snap ook wel dat het moeilijk is om om te gaan praten dan met, met iemand die dat allemaal naar buiten brengt. Ja, Hij kon je dus niet helpen... verder met dat doorgronden en doorvoeren van dat archief zijn vrouw Carina wel. Zeker. Haal nog even een citaat uit jouw boek. Voor het werk van de biograaf kan beginnen... moet eerst de weduwe vermoord worden. Ja. Dat is een gevleugelde uitdrukking natuurlijk. Hè, voor dat, is, uh, dat is de uitspraak. Ja, Ik haal daar ook nog Karel van Dreven bij. Die ja. zegt dat er zo'n mooie uh, uh, gelegenheid in India bestaat. He, met het lijk van de kunstenaar wordt ook meteen... dat van zijn vrouw verbrand. Ja, ja. Dat, dat lost een hoop op. Maar iedereen denkt aan Vestdijk natuurlijk en zijn vrouw. En... Nieke Vestdijk. Ja. Ja, maar dus zijn... bij, haar, bij, bij de vrouw van... Jan Wolkers is zij... tegenovergestelde eigenlijk. Karina hij is, is, de, is de uitzondering die de regel bevestigt. Ik, ik ben zo ontzettend blij dat, dat zij mijn tussen tekens, weduwe is geweest. Ja. Ik heb ontzettend veel aan haar gehad. Ook omdat ze beschikt over een ijzeren geheugen. Zij was bereid om de afspraak die ik met Wolkers had gemaakt... namelijk vrije toegang, je mag alles schrijven... om die gestand te doen, ook als het voor haar moeilijk werd... En ze wist ontzettend veel. En zij, heeft, zij was echt een partner in crime. Uh, en en een, een partner in alle opzichten voor hem. Hielp hem bij die boeken. En dat was ze ook bereid om voor mij te doen. Dus mijn, mijn biografie heeft er enorm van geprofiteerd. Ja. Zeg we even over jou. Hè? Want ja. ook een citaat. Als biograaf ben je een strontvlieg die zich moet voeden... met wat zijn held heeft achtergelaten. Ja. <laughs> dat klinkt niet heel opwekkend. Uh, nee, nou, het is, uh, het, is, het is dienstbaar werk, meneer. <laughs> Elf jaar van je leven, hè? Dat je je dus eigenlijk alleen maar wijdt aan het leven van een ander. Ja, en toch is dat... Uh, verdwijn je dan zelf niet, is mijn ervaring. In ieder geval hmm. denk ik dat dat zelf niet is gebeurd. Vond wel voor een deel, samen lees ik in dat boek van jou... Hè? Mijn... Leiden, jij en wat, wat Wolkers voor een deel meemaakt... en dat je daar parallellen in ziet. En... Ja. Dat is, dat is ook onvermijdelijk. Als je elf jaar uh, in iemands hoofd kruipt... Dan, gaat, ja, dan, zit die, dan zit die man ook in jou. Um, en dat is, soms is dat tragisch. Hè? Dus ik had, Af en toe uh, kreeg ik de angsten en obsessies van, van Wolkers... op mijn pad in mijn eigen leven... En soms is het fantastisch, want het is, het is ook zo'n uh, vitaal mens geweest. Het is zo aanstekelijk, die, ja. de lol in de natuur, het koken in het eten. En Hij heeft echt op volle kracht geleefd. En hij, dat, dat is voor mij ook een aanmoediging en geweest. En wat moet je nu al nou? Ja, wat moet ik nu? Ik lees een biografie schrijven over Rembrandt. Ja, en eigenlijk is dat ook een, een beetje de schuld van Jan Wolkers. Ja, ja, ik snap dat wel toen ik jouw boek las. Ja, want want jij... Jan Wolkers gek op Rembrandt. Ik ben een Leidse jongen en voor mij is Rembrandt altijd een mythe geweest. En, dat en dan was ga je voor... weer wijden. Jarenwijde... Nee, in dit geval, dat, dat kan alleen maar omdat hier geheel, ge, juist geen groot archief is. Er is weinig bekend. Het gaat over de jonge Rembrandt, zijn jeugd in Leiden. En ik ga toch proberen om dichtbij die man te komen ook, ja. Oké, okay, ik wens je heel veel sterkte. Nou, Dank je wel. Het heel graag gedaan. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Allemaal lokaal. De belangen van de gemeenschappen hart. Niet de burgemeester...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 Allemaal lokaal. Ja. Oh. Ja, vanavond de eerste aflevering van een nieuwe serie over de gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart. Het oog uh, vaardigt speciale verslaggevers af naar politieke bijeenkomsten in de gemeente, in hun gemeente. We beginnen met Maastricht. Goedenavond Ruben Oppenheimer, politiek cartoonist. Ruben, goedenavond. Goedenavond Rob. Waar ben jij precies geweest, wat voor bijeenkomst? Ik ben bij een verkiezingsbijeenkomst geweest met als centrale vraag... hoe maken we het, met name het oude stadcentrum van Maastricht weer leefbaar? En dat werd, die vraag werd aan de hand van een, een viertal stellingen... werd daarover gedebatteerd door elf partijen, maar liefst. Die waren ingedeeld in twee groepen, eentje van vijf partijen, eentje van zes. Een mix van coalitie en oppositie. En bijna alle partijen waren aanwezig, behalve de PVV. De PVV houdt, zoals iedereen weet, gruwelijk veel van verkiezings debatten. Dus de PVV. Ja, dat dag, gezegd. En dat, die hebben het niet eens afgezegd, heb ik begrepen. Ik heb begrepen dat ze niet eens gereageerd hebben op de uitnodiging. Ah. En nou heeft He de PVV het ook eigenlijk denk ik niet nodig om te debatteren, want die worden toch al groot. Maar was het een beetje een spannende stad. bijeenkomst? Was, was, was het leuk? Heb je er wat van opgezoken? Het was bij tijd en weile leuk. Vooral omdat bij dat soort bijeenkomsten altijd de microfoons en boksen schijnen te moeten gaan rondzingen. en Dat doet dan altijd een minuut of 25 voordat de moderator dat doorheeft. En gaat vragen om... Maar goed, laten we het over de inhoud hebben. De inhoud was voor een aantal punten voor mij heel interessant. Omdat het gaat over iets waar ik zeker lokaal een stokpaartje van heb gemaakt. Niet de leefbaarheid aan zich als, als, als, als van containerbegrip. Uh, voor mij is uh, een heel groot item, een belangrijk item dat we besproken, ook de, de, de, ja, de luchtkwaliteit. Uh, hoe kunnen we de luchtkwaliteit die voor een deel in deze stad bepaald wordt door factoren die ver buiten de grens liggen. Maar hoe kunnen we die verbeteren uh, zelf? Hmm. En maar aantal, Ruben, Ruben uh, is niet iedereen voor ja. schone lucht in de stad. Bedoel, wat, dat ziet maakt net uit als nee, je wat je nou, dat viel mij tegen. Uh, vooral de SP viel er wat bij betreft uh, vies uit. Oh. want De SP zei letterlijk dat ze kiezen voor een uh, sociale stad. Je kunt die euro maar één keer uitgeven. Dus wij geven hem liever uit uh, om, de mensen, uh, uh, nou ja, om de mensen die aan de onderkant van de samenleving uh, uh, balanceren, om die wat meer geld te geven. Um, en de moderator merkte terecht op volgens mij dat je uh, schone lucht en leefbaarheid en een gezonde leefomgeving, uh, dat dat ook je levensplezier uh, vergroot. En niet alleen Alleen maar centen. En dat uh, daar was de SP niet van te doordringen. En dat uh, vond ik uh, nogal, nogal jammer. Ja, maar even heel simpel. Dus, want gemeenten kunnen geld maar één keer uitgeven. Maar schone lucht oh, ja. uh, krijgen in de stad kost geld. Dat klopt, alles kost geld. Ja. Dus moet je keuzes maken, en daar heeft de, daar had de SP wel gelijk in. Okay. Uh, je moet een keuze maken en wij maken deze keuze. Dus dat is dan voor iedereen die uh, op 21 maart in het stemhoekje staat, uh, heel duidelijk. Ja. Zeg, want ik zag dat lijstje nog even heel snel van welke partijen ja. er in de gemeenteraad zitten. Dus dan zie ik uh, veilig Maastricht. En dan denk ik, ja, ja, iedereen wil natuurlijk een veilig Maastricht. Ja, nou ja, god, ik uh, verbaas mezelf altijd uh, over partijen die de naam, uh, demo, of het woord democratie, of... En iedereen geen democratie hebben. We, we hebben ja. We hebben er een aantal, we hebben zelfs één partij die, die twee, de twee begrippen... ja, iedereen is voor veiligheid, zou je zeggen. Iedereen is voor vrijheid en iedereen is voor democratie. Maar ja, de, uh, blijkbaar heeft de, de fantasie bij het bedenken van dit soort namen... toch nooit het grootste punt dat uh, door de doorslag geeft om de naam te kiezen. Nee, maar de Maastrichteraren, die moeten straks ja. kiezen natuurlijk, bedoel ik. En dan denk je, ja. van ja, waar zit de spanning dan, waar, waar kies je dan tussen... Dus los van de SP, die blijkbaar iets anders denkt over de schone lucht. Maar waar, waar, wat is het springende punt straks op 21 maart in Maastricht? Nou, het, het springende punt uh, zou ik niet durven aanwijzen. Uh, waar het wel bijvoorbeeld. Uh, om maar eens even een puntje een van, een, een, uh, eruit te halen. Het ging er, uh, heel erg veel om wat wat hoe gaan we deze stad uh, en dan het met name weer het stadscentrum inrichten uh, is de stad niet te afhankelijk economisch uh, van unive de universiteit uh, het studentenleven en dus de de, de toeristen um, um, wat doen we met uh, uh, het, het station wordt het station dat er kwam dat punt kwam werd gevraagd uh, geopperd door iemand in het publiek het publiek mocht meedoen uh, het station ondertunnelen, of uh, om helemaal onder de grond te brengen maar denken ze daar uh, dan echt uh, verschillend over zodat je straks denkt van dat kan het echt ja. voor de ene en voor de andere hier uh, nou ja, je weet hoe dat gaat uh, in coalitieland Nederland. Uh, we hebben hier een, uh, op dit moment een, uh, een, een college van maar liefst uh, vijf partijen. Het is echt een regenboogcoalitie. Seniorenpartij is de grootste partij, Maastricht d 66 SP, VVD GroenLinks. Dus als je al hoort dat uh, de SP niet voor Groen is en GroenLinks samen met de SP in een coalitie zit. Ja, dan kun je wel op de SP of, pardon, op de GroenLinks gaan stemmen als jij een Groen Hart uh, hebt en wil. Nee. En de Seniorenpartij aan... is de grootste partij, hoor ik je zeggen. Seniorenpartij is uh, voor bij de volgende verkiezingen verrassend de grootste partij. Dus er zijn heel geworden. veel senioren blijkbaar in Maastricht? Er zijn heel veel senioren in Maastricht. Er zijn heel veel mensen die denken of dachten dat het een goed idee was... om op deze outsider te, te, te stemmen. Ja. Um, het is een partij die, zoals ik zeg, verrassend groot is geworden. En ik denk, als ik een kleine prognose ga, mag mogen doen... dat de PVV hier wel eens dat stokpaardje zou kunnen, uh, of dat stokpaardje, dat stokje zou kunnen overnemen. Um, de PVV doet hier dus voor het eerst mee... Uh, heeft het dus niet nodig om te gaan debatteren. Want uh, de Circus Bordetti doet hier niet mee. Uh, dus ik denk dat als je een beetje uitgaat naar eerder van eerdere verkiezingen landelijk... Uh, okay. waarbij de PVV in sommige, steden, sommige delen van de stad wel 40% haalde... dat de PVV hier wel eens een keer hele goede, goede ogen kan, uh, kan gooien. Oké, okay, Ruben. Tot slot moet je echt in één zin zeggen. één korte zin. Ben jij er al uit wat je gaat stemmen? Hoeft mij um, zeggen, hoor? Je hoeft helemaal geen stemverklaring af te leggen. Nee, maar ik ga op een nee. partij stemmen. Een ja. in inzin. Oh, ja. Ik ga nou, op een zeg maar. partij stemmen. Ja. Die wat mij betreft de stad groener kan maken. Goed zo. Morgen presenteert Koen Verbraak. Ik wens u een goede nacht. Ik ben er helemaal klaar mee. NPO Radio 1. Goedemiddag, dokter Marinus. Het is een verhaal over een onmogelijke romance. Ik zou iets meer willen weten over een van uw leerlingen. Wat gaat u, juffrouw Aybagawa, aan? Trouw zijn lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Ik breng een dronk uit op al onze afwezige dames. Over de liefde van een Hollandse klerk voor een Japanse voetvrouw... in het Japan van 1799. Meneer Ogawa. Hoe doet een man in Japan een aanzoek bij een dame? Luister elke vrijdag tussen 12 en half eens 's nachts naar het hoorspel De Niet Verhoorde Gebeden van Jacob de Zoet. Ik wens brugbouwen van achterlijkheid naar kennis. Ook als podcast te beluisteren. Rust, rust, rust, rust. Op NPO Radio 1, het nieuws van Marlekanten.